9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Voor de morgen straks in het NOS Radio 1 journaal hoort u meer over Carlos Slim. Hij wil KPN overnemen. Helemaal. Wie is die slim toch? Hoort u zo dadelijk. Nu is het NOS Journaal. Ook al over KPN door Rob Megens. En Carlos Slim met zijn telecomconcern America Mobile heeft een bod gedaan op KPN. Het Mexicaanse bedrijf wil KPN overnemen voor 2,40 euro per aandeel. Dat bod ligt ongeveer 35% hoger dan de gemiddelde slotkoers van KPN de laatste maand. Het concern van Carlos Slim probeert al lange tijd om meer KPN-aandelen in handen te krijgen. KPN is voor Slim een aantrekkelijke investering, zegt economieredacteur Bart Kamphuis. Ja, het is relatief nog klein. Uh, weet hoe het spel gespeeld wordt uh, in Europa. En Slim hoopt op die manier zijn grote business, in Latijns-Amerika is hij al de grootste speler op het gebied van de mobiele telefonie, hoopt hij ook zijn business in Europa te kunnen uitbreiden. Het doel van America Mobil is om een meerderheidsbelang in KPN te verwerven. De concern wil alle mogelijke gebieden waarop kan worden samengewerkt gaan bekijken. KPN laat weten het bod te bestuderen. Reddingsbrigade Nederland en de Poolse ambassade beginnen vandaag een campagne om Poolse zwemmers beter voor te lichten over de gevaren van zwemmen in open water. Maandag werd duidelijk dat dit jaar al zeven Poolse zwemmers zijn verdronken, van wie vijf in een paar dagen. In totaal zijn dit seizoen al veertien mensen overleden. Het gaat om basistips, zegt de reddingsbrigade, want de situatie in Polen is anders dan hier. Je eigenlijk overal zwemmen, behalve waar het verboden is. En in Nederland hebben we juist specifiek zwemplaatsen aangewezen. Uh, ja, Ik kan je goed voorstellen dat niet iedereen weet hoe je kan zien of iets een aangewezen zwemlocatie is. De informatie is vertaald in het Pools en wordt verspreid via onder meer Poolse kranten, werkgevers, uitzendbureaus, parochies en sociale media scheepvaartbedrijf IHC Merwede uit Sliedrecht... heeft een order van ruim 1 miljard euro binnen van een Braziliaans bedrijf. IHC Merwede levert zes schepen voor de ontwikkeling van olievelden... voor de kust van Brazilië. Het Braziliaanse bedrijf Petrobas neemt de schepen, zogenoemde pijpenleggers, af. De schepen worden gebouwd op de werven van IHC Merwede... in Krimpen aan de IJssel en Kinderdijk. De order is de grootste die het Nederlandse bedrijf ooit heeft binnengesleept. Ongeveer 4000 mensen hebben er de komende jaren werk aan. Al het niet noodzakelijke personeel van het Amerikaanse consulaat in Lahore, in Pakistan, is geëvacueerd. De VS heeft specifieke informatie over een dreiging tegen het consulaat. Het personeel is naar de hoofdstad Islamabad gebracht. Alleen medewerkers die echt niet weg kunnen, blijven in Lahore. Correspondent Lucas Waagmeester. We hebben de evacuaties gezien in Jemen de afgelopen dagen. Of, of daar iets mee te maken heeft, dat willen de Amerikanen niet bevestigen of ontkennen deze ochtend. Maar ja, het voegt zich natuurlijk bij het beeld inderdaad, van dreiging... Hè, dat, dat al de afgelopen dagen behoorlijk heerste. Tien activisten voor homorechten hebben in New York... bij de Russische VN-ambassadeur een petitie ingediend... waarin Rusland wordt gevraagd de anti-homo-wetten af te schaffen. De petitie is door 340.000 mensen getekend. De Russische VN-ambassadeur ging met de activisten in gesprek. Hij zei dat Rusland alleen wetten heeft... die het verspreiden van homopropaganda onder minderjarigen verbieden... De wet geldt ook voor bezoekers en deelnemers van de Olympische Spelen in Sochi. In Grauw is het lichaam gevonden van het meisje van 17 dat sinds gistermorgen werd vermist. Het lichaam werd door een sonarboot van de politie ontdekt. Wordt niet gedacht aan een misdrijf. Gisternacht was het meisje met een groep jongeren op een plezierjacht op zo'n 500 meter van de boot waar ze zelf verbleef. Ze vertrok midden in de nacht en daarna ontbrak ieder spoor. Het lichaam van het meisje werd gevonden in de haven. Het weer geregeld zon, op veel plaatsen droog, maar vooral vanmiddag ook een enkele bui. Heel misschien met wat onweer, het wordt 20 tot 22 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig, zon en soms een bui... bij temperaturen van net boven de 20 graden. Verkeersinformatie is er niet, er staan geen files. Goeie reis. Als één volk degelijk is, zijn het Duitsers. Dus maakten zij de meest grondige proefrit ooit.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 Met Marcel Ooster. Goedemorgen, de malaria-mug. Die uh, is niet alleen irritant, maar ook heel gevaarlijk. Jaarlijks sterven er honderdduizenden mensen aan malaria. En er lijkt nu een vaccin te zijn. Hebben ze. Dat hoopt Carlos Slim binnenkort op te roepen. Want hij en zijn Mexicaanse telecombedrijf America Mobiel wil KPN overnemen. En dat zou hem best eens kunnen lukken. Hij heeft een bot uitgebracht van 2,40 euro per aandeel. In totaal dan meer dan 7 miljard euro. En dat is veel meer dan de gemiddelde koers van KPN de afgelopen maand. Maar wie is nou Carlos Slim, eigenaar van America Mobiel? Jeroen Schutteiser zocht het uit. Zijn bijnaam is Koning Midas. En dat is niet voor niets, want alles wat hij aanraakt verandert in goud...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 voor het eerst een koploper uit een ontwikkelingsland. Move over, Bill Gates. Someone new is the world's richest and a developing Forbes magazine billion dollar fortune amassed by Mexico's Carlos Slim makes him the world's richest. Een Mexicaan dus. Bovenaan. Slim is de eerste non-Amerikaan bovenaan to de forbes list is 1994. America Mobile is het grootste telecombedrijf op de Latijns-Amerikaanse markt met bijna 300 miljoen klanten. Het ondernemerschap werd Slim en zijn broers en zussen met de paplepel ingegoten door hun Libanese vader. Toen hij 12 was, kocht hij al zijn eerste aandelen.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 Naast grote telecombedrijven bestaat dat imperium uit 200 andere bedrijven... waaronder tv-stations, bouwbedrijven, winkels en restaurants. En wellicht kan die dus KPN aan dat rijtje gaan toevoegen. Carlos Slim, KPN heeft gereageerd, maar wel heel kort... dat ze het bot aan het bekijken zijn. Later vandaag hoort u meer wel daarover. Ongetwijfeld, dat hoort u dan op Radio 1. Tien over negen is het. In de Pakistanse plaats Quetta, Quetta volgen de aanslagen elkaar in rap tempo op. Gisteren kwamen bij een zelfmoordaanslag 28 mensen om het leven. Waaronder veel agenten. En vandaag opende een schutter het vuur op bezoekers van een moskee. Contact alweer vanochtend met correspondent Lucas Waagmeester. Uh, Lucas, want die aanslagen hebben ze iets met elkaar te maken? Nou, waarschijnlijk niet. Uh, dit is eerder één incident in de regen van aanslagen die Quetta al een aantal maanden treft. Het is, het is deze week weer echt bal, kun je zeggen. Het, het wrangen is hier natuurlijk dat, dat het deze ochtend feest is in Pakistan... in de hele Islamitische wereld. Het is suikerfeest, het einde van de Ramadan. En lopen hier mannen het terrein van de moskee op... beginnen in het rond te schieten. En er vallen dus ja, waarschijnlijk meer dan tien doden zelfs. Allemaal mensen die net het belangrijkste gebed van het jaar achter de rug hebben... Op, op de ochtend van Eid, van het suikerfeest. Je kunt het een beetje vergelijken... Met de dienst op kerstavond bij ons. He, grote drukte, alle hoogwaardigheidsbekleders vooraan. Echt een feestelijke sfeer. Ja, en dan is er ineens weer paniek. Zijn er schoten? Is er veel bloed en ellende? Uh, ja, dit is echt Pakistan. En zeker uh, dit is Quetta. Een plek waar dit soort dingen wekelijks... en soms zelfs dus meerdere keren in de week gebeurt. Ja, je gaf het eerder al aan. Het is een pool van uh, extremisten daar en terroristen die daar rondlopen. Is, is er iets aan te doen? Kunnen autoriteiten iets doen? Nou, dit is gewoon een heel onrustig gebied inderdaad. Je, je, er zijn daar meerdere conflicten die door elkaar spelen. Soms van religieuze aard, meestal. Verschillende islamitische facties die plegen aanslagen tegen elkaar. Dat gaat op soms heel hoog niveau. Hè. Echt terreurgroepen die dat als hun doel hebben... Uh, uh, uh, en zich daar helemaal met heel veel geweld ook op toeleggen. Uh, maar vaak ook is het heel lokaal. Dat zie je hier ook vanochtend. Er was een politicus in die moskee aanwezig... Een lokale politicus, daar kan een rivaliteit zijn. Uh, die is dus uh, die, die, die is heel erg van. Waarschijnlijk speelt die echt alleen in Quetta zelf. Uh, en die, die wordt dan op deze manier uitgespeeld. Een aanslag van gisteren uh, was op een begrafenis van een politieagent. Daar kwam ook een lokale politiecommandant om het leven. En meer dan dertig anderen. Dus ook dat is waarschijnlijk echt iets wat daar heel lokaal speelt. En zo blijft die stad, in Quetta, en dat deel van Pakistan. Ja, een gebied waar een soort burgeroorlogachtige stemming heerst. En, ja, kunnen de autoriteiten er iets aan doen? Het is een wespennest uh, waar het leger en inlichtingendiensten... net als wij eigenlijk, net als gewoon uh, mensen van buiten... ook vaak gewoon achter de feiten aanlopen... en maar moeten reageren op wat er gebeurt. Is sowieso onrustig in Pakistan. Amerikanen halen hun we mensen weg uit Lahore. Komt van het suikerfeest niet veel terecht? Nee, ja, we hadden het er inderdaad vanochtend natuurlijk al over... die evacuatie uh, van het Amerikaanse consulaat daar. De Amerikanen zien een zeer serieuze dreiging van hun personeel in, in Lahore, in die stad. Uh, zodanig dat ze inderdaad net als in Jemen en andere Arabische landen... eerder deze week uh, de diplomatieke post gewoon maar ontruimen. Uh, tegelijk is er een aantal dagen al spanning rond het internationale vliegveld ook... in Islamabad, in de hoofdstad. Het leger heeft daar de beveiliging vanochtend overgenomen... Uh, ja, allemaal onderdeel van de algehele paniek in de islamitische wereld. Heel, wel, hè, angst om een dreiging die er misschien niet is. Of is het toch heel serieus, zoals de Amerikanen denken? We weten het niet. Maar ja, kijk vanochtend inderdaad in Quetta. Uh, het is op zijn minst een zeer onrustige ontknoping van de islamitische vaste maand. Het suikerfeest is uh, voor velen dit jaar in deze regio... vooral een moment van spanning en van hopen dat de storm zo snel mogelijk overwaait. En Lucas Waagmeester over de situatie in Pakistan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. In Frankrijk worden volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Nou, we zijn er vroeg bij, zult u denken. Nou, het extreemrechtse Front National is daar inderdaad vroeg bij. Zijn daar druk mee bezig. Niet alleen inhoudelijk, maar ook met de beeldvorming. Ooit werd de partij geleid door een straatvechter, Jean-Marie Le Pen. Maar de huidige partijleidster, de dochter van Jean-Marie, Marine Le Pen... heeft een gloednieuwe website opgezet. Suikerzoet en vooral heel menselijk. Volgens onze correspondent Frank Renaud een staaltje ultieme politieke PR. Vader Jean-Marie Le Pen, dat was een rouwdouwer. Harde taal, harde woorden. Gaskamers, Joden, de Tweede Wereldoorlog. Hij begon er steeds weer over. Je ne dit pas que les ik zeg niet dat de gaskamers waarin 6 miljoen Joden werden gedood... niet hebben bestaan, al de Jean-Marie Le Pen. Nee, maar die gaskamers waren slechts een detail. Nee, dan dochter Marine Le Pen. Die is uit heel ander hout gesneden. Marine Le Pen houdt van Chopin. Die hoort op haar gloednieuwe website... En op die site zien we Marine Le Pen zitten op haar gemak op een bank naast een gezellig knapperend haardvuur. Bonsoir, ravi de vous accueillir dans cette maison de la Trinité-sur-Mer, qui est notre maison familiale. Dit is het familiehuis in Bretagne, vertelt ze, waar vroeger maar één kraan was voor iedereen en niet eens een douche. Ze vertelt, naast het haardvuur, over Franse literatuur... en over Franse chansons, maar ook over haar eigen jeugd... en over de opvoeding van haar eigen drie kinderen. Ik probeer mijn kinderen genoeg aandacht te geven... en ook normen en waarden bij te brengen, vertelt Marine Le Pen. Afijn, ah, als u het nog niet begreep... Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National heeft een nieuwe website... en daarop is ze te zien als mens. Of als een menselijk politicus... Iemand als u en ik. Kortom, iemand die geen angst inboezemt. Iemand die niet keer op keer praat over de gaskamers en de Tweede Wereldoorlog. Oftewel, iemand op wie u misschien best wel zou willen stemmen. Want daar gaat het natuurlijk om. Marine Le Pen is en blijft een politica... En volgend jaar worden er in Frankrijk gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Een sondage indicant que le Front National arriverait devant aan Marseille. Er is laatst een opiniepeiling gehouden, zei Le Pen, onlangs op televisie. En die peiling zegt dat wij in Marseille meer stemmen zullen krijgen dan de regerende socialistische partij. Marseille peut Front d'autres Marseille kan dan ook wel eens een Front National stad worden, net als veel andere steden. Waarschuwde Marine Le Pen. Voor de politica is een nieuwe fase begonnen. In 2011 werd Marine Le Pen leidster van het Front National. En toen al werd ze gerestyled: een nieuw kapsel, wat kilo's eraf en een nieuwe garderobe. Bij de presidentsverkiezing, een jaar later, hadden ze 17% van de stemmen. De hoogste score ooit voor extreemrechts bij presidentsverkiezingen. En volgend jaar komen dus de gemeenteraadsverkiezingen eraan. En Marine Le Pen wil hard toeslaan. Chers amis, mes chers compatriotes. Comme moi, vous avez très vite compris que le changement, ça n'était malheureusement pas pour maintenant, ni pour demain. De politiek monnaie ressemble als twee gouttes d'eau aan celle die van le gouvernement precedent. Landgenoten, onder de huidige linkse regering is er weinig verbeterd, zei Marine Le Pen onlangs in een videoboodschap. Haar strategie is om zowel links als rechts te disqualificeren. De socialistische president Hollande of de rechtse UMP van oud-president Sarkozy. Het maakt geen verschil. Ze hebben allebei gefaald. Aldus Le Pen. Wij van het Front Nationaal bieden wel hoop, Aldus Le Pen. Maar die boodschap alleen is niet voldoende, weet ook zij. En vandaar dus die gloednieuwe, bijna suikerzoete website. Die laat zien dat de hardvochtige tijden van Jean-Marie Le Pen voorbij zijn... en dat Marine Le Pen gewoon is. In de politiek is het moeilijk om te laten zien dat je ook gevoelens hebt, legt Marine Le Pen uit. Terwijl je op de website beelden ziet verschijnen waarop ze vriendelijk lachend een poes aait. Ze vindt het vervelend dat ze soms wordt neergezet als een hard en ongevoelig iemand... Politiek draait eigenlijk om liefde voor de medemens, zegt Marine Le Pen. Je bedrijft geen politiek het eigen belang. Nee, ik, Marine Le Pen, bedrijf politiek voor de Fransen. Dat iedereen een beter leven krijgt. Ik ben er voor het algemeen belang. En daar is hier weer Chopin. En we zien Marine Le Pen wandelen langs zee, in slow motion zelfs... met haar blonde lokken wapperend in de wind. Frank Renout over Marine Le Pen, leider van Front National... is bezig met een restyling. Jonathan van der Broek, die kent u wel als Milo. You don't know. Het LOS Radio 1 -journaal. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March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 rechtbank van Breda doet vanmiddag uitspraak in de geruchtmakende grenslijkenzaak. Die zaak draait om een lichaam dat in 2008 werd gevonden. In Peurschuim, in een kliko, die dan weer in een kist zat. En het geheel stond in een huis dat precies op de grens van baarle en Barle-Nassau staat. Dus op de grens van Nederland en België. Het bleek een raadselachtige zaak. Toon Verheijen van de Gazet van Antwerpen liep vorig jaar met onze verslaggever door het huis. De doodsoorzaak was nog altijd niet duidelijk. Nee, nog steeds niet, ja.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 Hij is twee keer opgepakt en aangehouden geweest in deze zaak... maar is twee keer vrijgelaten omdat het onderzoek te lang duurde. Man was eigenaar van enkele seksclubs en ontmoette zijn vrouw in dat circuit. Motief lijkt in de relationele sfeer te liggen. Ervan uitgaande dat het de, de ex-man is, denk we wel aan een, een passioneel drama. Tja, en nu de uitspraak, want de verdachte ontkent... en zijn advocaat heeft vrijspraak gevraagd. Het OM denkt daarentegen de zaak te kunnen bewijzen en eist 12 jaar cel. Vanmiddag die uitspraak, in die zaak om half één is dat. PFSPZ. Dat is de naam van een vaccin tegen malaria. Volgens Amerikaanse onderzoekers ziet het er veelbelovend uit. Het staat in het wetenschappelijk tijdschrift Science. En een effectief middel tegen malaria is hard nodig, want jaarlijks krijgen meer dan 200 miljoen mensen de ziekte. En meer dan 650.000 daarvan komen te overlijden. Bart Knols van de Nederlandse Malaria Stichting, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zou het werken, dit nieuwe vaccin? Dit is een, uh, een vaccin wat gemaakt is van levende parasieten. Dus het gaat om het, om het levend organisme wat je normaal ziek maakt. Maar men heeft nu met behulp van bestraling, van radioactieve bestraling, kan men het genetisch materiaal van de parasiet zo door elkaar heen hutselen, zeg maar. Dat hij niet meer de mens ziek kan maken. Dus als je die parasiet injecteert, dan gaat het lichaam daar wel. Een reactie op vertonen, gaat dus antilichamen aanmaken, waardoor je dus bescherming krijgt tegen de ziekte als je in het echt gebeten wordt en het in het echt malaria krijgt. Maar nu dus met een afgezwakte vorm van een levende parasiet. Ja, een, een, een parasiet dus in, in het lichaam injecteren, is dat niet een hele gevaarlijke remedie? Nou, het is, het is zo dat uh, het, het bedrijf wat dit vaccin ontwikkeld heeft, heeft in eerste instantie gewerkt met hetzelfde vaccin wat onderhuids dan wel in de spieren werd geïnjecteerd en had daar heel bedroevende resultaten mee. En het was dus op het moment dat men intraveneus, dus direct in de bloedbaan, deze parasieten ging injecteren, dat men zeer succesvol werd. En dat is natuurlijk heel groot en, en goed nieuws. Uh, CNN sprak over een huge breakthrough gisteren. Dat is het ook, uh, maar er zijn nog praktische zaken die uitgezocht moeten worden. Het gaat dan met name over het feit dat je mensen vijf keer een dosis van deze parasieten moet geven... Ja. al voor het ze 100 beschermd zijn. Uh, ook gisteren in Science stond het dat de mensen die maar vier keer een, uh, een uh, lading uh, parasieten kregen... tot een derde van hen die werd alsnog ziek. Dus je moet ze echt een aantal keren achter elkaar kunnen vinden. En dat is niet makkelijk op het Afrikaanse platteland. Uh, twee, is het zo dat het, het produceren van zo'n vaccin op grote schaal... ja, dit zijn uh, parasieten die worden uit de speekselklieren van muggen geïsoleerd. Ja. En dan zitten daar in, uh, in uh, Amerika zitten daar mensen die kunnen 150 muggen per uur dissecteren... om daar parasieten uit te halen. Maar als jij een vaccin wilt gaan produceren om die, die 200 miljoen mensen... waar je het u, uh, over heeft, om die te gaan beschermen... dan zul je op echt grote schaal moeten gaan produceren. En dat is niet gemakkelijk. Nee, dat worden muschietenfarms... Maar goed, en dan komt er nog bij dat het getest is op 57 vrijwilligers. Dat is natuurlijk niet een hele grote groep. Nee, maar dit, dit is wat we noemen een fase 1 trial. En dan ga je dus kijken van uh, met een kleine groep vrijwilligers, meestal volwassen mannen... hoe effectief is nou zo'n vaccin in het uh, bieden van bescherming. Nou, er waren er 57, zoals u zegt. Van die 57 hebben er 40... Uh, daadwerkelijk het vaccin gekregen. Die andere 17 die dienden als controle. Dan zijn ook de meesten gewoon na het, het blootstelling aan malaria van de ziek geworden. Um, en van de 9, die dus inderdaad uh, vijf keer een lading parasieten kregen, die werden allemaal beschermd. Dus het is op ambitie, is het hoopvol, maar er moet nog een hoop gebeuren eer we zijn dat op grote schaal zo'n vaccin op de markt zullen zien. Nou, science is er toch enthousiast over, maar u, u vindt het nog niet echt een doorbraak. Ik, het is een bemoedigende stap voorwaarts, laat ik het zo zeggen. Ik heb al vele van dit soort stappen gezien. Uh, inmiddels zijn we al met het de derde malaria-vaccin bezig. We hebben er twee voorheen gehad. Eentje is nog in een testfase. Die geeft niet zo'n bemoedigend resultaat... wanneer die op grote schaal wordt ingezet. Terwijl die ook in het begin uh, heel succesvol leek. Dus ik denk dat een beetje terughoudendheid hier op zijn plaats is. Ja, en, en moet de oplossing wel in een uh, vaccin gezocht worden voor malaria? Want er, zijn, er lopen ook projecten om om die murg te bestrijden. Er, er is geen andere oplossing voor malaria... dan een geïntegreerde aanpak. En ik denk dat het malaria-vaccin daar een perfecte rol binnen zou kunnen spelen. Dus het moet er wel bij? Het moet, het moet erbij en het kan niet alleen. Nee. En, en die andere projecten, lopen die, lopen die wel? Het die, aanpakken van die murg bijvoorbeeld? Um, moeilijk. Het, het moet gezegd worden dat uh, we zitten met problemen met resistentie van muggen tegen insecticiden. En we zitten met, met problemen van uh, resistentie van parasieten tegen medicijnen. Dus in dat opzicht wordt er gezegd van ja, ook al moeten we dan maar vijf keer vaccineren eerder we bescherming krijgen. In de situatie waarin we nu zitten is alles beter dan niks. Zo wordt een beetje geredeneerd. Dus, dus uh, we moeten vooruit. Ik denk dat dit een, een, een redelijke stap vooruit is. Men zegt zelf, ze hebben nog drie, vier jaar nodig. Anderen hebben ik horen zeggen, acht tot tien jaar eerder het op de markt is. Um, hoopvol. Ja, en voorlichting? daar ontbreekt het ook nog vaak aan, denk ik nog. Hè? Voorlichting blijft altijd een belangrijke rol spelen. Maar als je nu kijkt in de, in de meer dan negentig landen waar malaria inmiddels al is uitgeroeid, en waaronder heel Europa, Verenigde Staten, noem maar op... Um, in hoeverre heeft voorlichting daar daadwerkelijk een rol gespeeld? Of was het zo dat gewoon door een hele rigoureuze en uh, het systematische aanpak van het probleem, men er vanaf kwam. En ik denk dat dat laatste het geval is. En ik denk dat dus ook in een hoop ontwikkelingslanden... als je die geïntegreerde aanpakt, alle middelen die je hebt... op een hele goede manier managt en heel goed inzet... dat je heel ver moet kunnen komen om van je malaria af te zijn. Maar als ik u zo hoor, meneer Knolsch, gaat dat nog een paar decennia... en uh, een aantal miljarden kosten. Er, uh, er is nu op jaarbasis om, uh, om dit scenario van eliminatie en uiteindelijk eradicatie wereldwijd uitroeien... om dat voor elkaar te krijgen zou minimaal 6 miljard per jaar nodig zijn. Maar helaas, gezien ook de crisis die we uh, doormaken... is er op dit moment slechts 1,6 miljard op jaarbasis beschikbaar voor de bestrijding. Dus we zijn er helaas nog lang niet. Nee, dus ook daar is weer veel geld voor nodig. Veel meer geld voor nodig. Bart Knols Absoluut. van de Nederlandse Malaria Stichting. Hartelijk dank voor uw Goedemorgen. Dan nog even over de overname van Amerika Mobiel van KPN. Tenminste, als dat doorgaat. Amerika Mobiel biedt 2,40 euro per aandeel. En dat heeft natuurlijk effect op de beurs. Bart Kamphuis zit inmiddels voor de schermen, de beursschermen. Ja, ja, ja. En Bart, wat doet KPN? Nou, KPN staat bijna op uh, dat bedrag van 2,40 euro per aandeel... 2,34,35 als ik hem moet afronden om precies te zijn. En daarmee uh, is uh, dat aandeel enorm gestegen vanochtend na de opening van de AEX. Het heeft nu een winst geboekt van maar liefst 17 hmm. en een kwart uh, ja, procent. Zou er nog een soort race kunnen ontstaan? Zou er nog iemand komen die uh, een ander bedrijf die meer gaat bieden? Uh, dat uh, lijkt mij niet. Uh, uh, Amerika Moviel staat nu wel uh, te boek als uh, de, de, de meest serieuze kandidaat. En uh, waarschijnlijk ook wel de enige kandidaat die KPN uh, wil uh, overnemen. Ja. Zijn er al reacties uit de markt ook? Uh, ik heb ze nog niet gezien. Um, en uh, ik weet wel dat veel analisten het nu heel erg druk hebben... om zich te beramen van hier zijn, uh, wat ze hiermee in, in, met deze nieuwe omstandigheden moeten gaan doen. Want wij krijgen ze moeilijk te pakken. En KPN houdt het voorlopig bij, wij bestuderen het? Wij bestuderen het en uh, zegt nogmaals dat zij in de komende weken verwachten een buitengewone algemene vergadering te houden voor, met de aandeelhouders. Om te praten over de voorgenomen verkoop van E-Plus, dat Duitse bedrijf aan het Spaanse Telefonica. Um, dus dat gaat allemaal door en op die vergadering zal er ook moeten blijken uh, wat Carlos Slim, de eigenaar van Amerika Mobiel, uh, gaat doen om mogelijk die verkoop tegen te houden. Er komt nog wel meer vandaag. Bart Kamphuis, die vertelt u daar dan over. Op Radio 1 uiteraard de overname van KPN door Amerika Mobiel. Althans, Carlos Slim wil dat graag. Half tien is het einde van dit NOS Radio 1 journaal. Wouter is al hier voor... Goedemorgen Nederland, Wouter. Goedemorgen. Goedemorgen. wat ga je doen? Gemeenten willen geld van vaders die hun kinderen niet ja, erkennen. dat lees ik. Ja, dat is de ongenuanceerde versie. Blijf luisteren voor de genuanceerde <laughs> versie. Venezuela vreest een aanval met drones vanaf uh, Aruba en Curaçao. En uh, we gaan horen hoe reëel die angst is. Dus dat allemaal, na half tien. Nou, dit is Radio 1, het NOS Journaal. Uh, gelezen door Rob Megens. De Pakistanse stad Quetta is opnieuw do opgeschrikt door een grote aanslag. Gewapende mannen openen het vuur op een moskee waar op dat moment het suikerfeest werd gevierd en zeker tien mensen zijn omgekomen. Vier schutters hadden het waarschijnlijk gemunt op een oud minister die bleef ongedeerd. De daders zijn gevlucht. Gisteren vielen bij een aanslag in Quetta nog zeker 28 doden. Zelfmoordterrorist blies zich op tijdens een drukbezochte uitvaart. De meeste slachtoffers gisteren waren politiemensen. Telecomconcern America Mobile heeft een bod gedaan op KPN. We hoorden daar net al over. Het bedrijf van Carlos Slim, de miljardair, wil KPN overnemen voor 2,40 euro. Een vijfde hoger dan de slotkoers van gisteren. Daarmee is KPN ruim 7 miljard euro waard. En het scheepvaartbedrijf IHC Merwede uit Sliedrecht... heeft een order van ruim 1 miljard euro binnen van een Braziliaans bedrijf. IHC Merwede levert zes schepen voor de ontwikkeling van olievelden... voor de kust van Brazilië. Schepen worden gebouwd op de werven van IHC Merwede... in Krimpen aan de IJssel en Kinderdijk. Ongeveer 4000 mensen hebben er de komende jaren werk aan. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter Körpershoek. Gemeenten willen geld van vaders die hun kinderen niet erkennen. Venezuela vreest aanval vanaf Aruba en Curaçao. Werkgevers willen dat het kabinet slimmer bezuinigt. En het ochtendhumeur van Stefan Stassen. Het is bijna twee minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is deze week op Sealand. Dat een wanhopige strijd voert tegen staatsvijand nummer 1, Roest. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De grote gemeenten zetten bijstandsmoeders onder druk om de naam van de verwekker van hun kind te noemen. Zodat ze kunnen bijdragen aan de opvoeding, maar vooral ook aan, het, aan de financiën van hun kinderen. De vaders van deze niet erkende kinderen moeten worden opgespoord. En dat willen ze vooral in Amsterdam gaan doen aan de telefoon. Wethouder André van S. mevrouw van Es, goedemorgen. Goedemorgen. Is het een groot probleem? Nee, het is niet een heel groot probleem. Uh, we hebben een, uh, een pilot gedaan uh, in Amsterdam, waarbij er uh, waaruit daar bleek dat. Um zo'n twintig uh, uitkeringen beëindigd zijn... op basis van uh, het, uit, het toch bekendmaken van de vader. Uh, nou, Dat is natuurlijk niet de grote groep... als je bedenkt dat er in Amsterdam 38.000 mensen met een uitkering zijn. Uh, maar het is wel een, uh, to, toch goed om te doen... omdat ik het belangrijk vind dat, uh, dat, dat vaders ook verantwoordelijkheid nemen voor hun kind. En dus ook financieel verantwoordelijkheid nemen voor hun kind. Maar gaat het de gemeente Amsterdam om het principe of om het geld? Het gaat euh, nou, het, eigenlijk beide, terwijl je tegelijkertijd kan zeggen dat het geld... Nou, we hebben de inkomsten die wij uiteindelijk hebben... Oh, uh, uit verhaal op de vaders, uh, is nu uh, over twee jaar 20.000 euro. En zonder die pilot, zeg maar, zonder dat we dat uh, daar extra op hadden ingezet... was dat 12.000 uh, euro. Dus, uh, dus uh, ja, zoveel, om zoveel geld gaat het niet. Maar het gaat er meer... Ik vind eigenlijk dat principe belangrijker hè, dat het niet zo kan zijn... Uh, dat uh, alleenstaande vrouwen, alleenstaande moeders nou, in de bijstand komen en de vaders uh, hebben wel zelf inkomsten en dragen niet aan het gezin bij. Zijn dit uh, vaders die oprecht niet geloven dat ze de vader zijn van een kind, of gaat het ook om gewoon onwillige vaders die een, ja, on... een beetje schouderophalend in het leven staan? Ja, ons gaat het natuurlijk om de onwillige vaders. Ook soms trouwens, want een van de opvallendste resultaten vond ik juist... dat het niet zozeer ging om willige of onwillige vaders... maar om een soort van afspraak tussen ouders. en de, de, de verzorger van de kinderen zegt, ik zit in de bijstand. En de andere ouder heeft zijn inkomen. En samen zeggen ze, zeggen ze nou ja, wij, wij hebben eigenlijk op die manier meer inkomsten. En dus we hebben uitkeringen stop kunnen zetten. Of mensen hebben ook uiteindelijk gezegd, nou laat maar, want die andere ouder is heel goed in staat om dat uh, gezin te onderhouden. Dus dat is bijna, dat is natuurlijk ook de grens van fraude. Dat is een groter probleem dan echt uh, onwil van de vaders of van, uh, van moeders om, uh, om de naam van de vader te noemen. Ja, want wat gebeurt er als een moeder de naam weigert te geven van de vader? Nou, daar, gaan we, daar gaan we natuurlijk heel serieus mee om, want daar kan, kunnen hele heel, heel, heel goede redenen voor zijn. Zoals? Ja, er, zoals dreiging met geweld. Als, als er een geweld, verleden van geweld is en ook sprake is van dreiging van geweld... Ja, dan gaan wij natuurlijk niet uh, de zaak op de spits drijven aan het risico lopen uh, dat dat uh, verder ontaart. Heeft u het gevoel dat het inderdaad tot nu toe te gemakkelijk gebeurt... dat een uh, vrouw zegt, nou ja, dat gedoe met die vader... Ik ga naar de gemeente, vraag een uitkering aan... en dan is mijn leven weer wat overzichtelijker. Nou ja, voor een deel... Hè, daar, daar kan je natuurlijk ook, ook nog best begrip voor hebben. Maar ik vind zelf dat de bijstand daar niet voor is. Uh, en het gebeurt op... zij het op kleine schaal. Maar dan soms wel iets te gemakkelijk. Ja, zeker. Het is de boodschap. Onze boodschap is heel helder. Als je, uh, ja, Er uh, zijn nog altijd twee mensen nodig om kinderen te maken. Dat, dan uh, moet je sorry. ook samen verantwoordelijkheid voor, voor nemen. Uh, heeft u ook te maken met vaders die gewoon het geld niet hebben? Dus in een soort dubbele bijstandssituatie. Of gaat het echt om, gaat het u om de vaders die wel degelijk gewoon het geld hebben om een bijdrage te leveren? Ja, maar ook, kijk, ook als um, vaders, ook er zijn ook situaties van een dubbele bijstand, zeker. Dan is ook nog soms sprake van, van, van, van zo'n soort van fraude. Mensen die uit elkaar gaan en daarmee twee alleenstaande uh, uitkeringen hebben. En in feite ook nog samenwonen. Maar goed, dat is nog een ander probleem. Maar ook vader, er zijn natuurlijk ook vaders die het gewoon niet kunnen opbrengen. Maar ik denk altijd, ook al zit je in de bijstand, iets, iets meebetalen aan je kinderen kan je echt altijd wel... En dat is dan ook, tijdens meer die principiële kant van de zaak. Uh, het is ongelooflijk belangrijk dat meer vaders betrokken zijn... ook financieel bij de opvoeding van hun kinderen. Volgt uiteindelijk de gang naar de rechter? Nou, bij daar een onwillige wij... situatie? Dat kan, hè. In, in een Want het kost onevenredig veel dat geld uh, dat... als het tot nu toe maar 12.000 euro heeft opgeleverd. Het inhuren nou ja. van een advocaat is uh, al meer Ik... dan dat. Ja, daar heeft u gelijk in. Daar, daar kan je aanzien dat dat dat verhaal, wat dat betreft, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, niet, dat je dat niet zo makkelijk kan zeggen. Daar is tot nu toe ook geen sprake van, nogmaals. Maar de vraag is: verlaagd... hoe ver gaat u uh, de strijd aan? Uiteindelijk ja, nou... naar de rechter? Of denkt u, nadat er goede gesprekken zijn geweest, zonder resultaten, ook van: nou ja, oké, okay, la laat maar in dit geval? Nou ja, het interessante vind ik nou juist dat de goed, dat, de, de, de, de mooiste resultaten vind ik juist dat de interessante gesprekken tot nu toe eerder hebben opgeleverd. Conclusie van de ouders. Oh, wacht. Ja, inderdaad, laat maar. Hè, we, we kunnen die uitkering wel stoppen. Dus dat zit meer aan die kant dan aan onze kant. Hoeveel geduld hebt u met vaders die gewoon simpelweg ontkennen uh, vader te zijn, maar vervolgens ook weigeren om een vaderschapstest. Uh te doen, oh. een DNA-test? Nou, daar hebben we natuurlijk weinig geduld mee. He, als er echt evident sprake is van onwil, terwijl er wel de mogelijkheid is... Ja, dan, dan zal het er vroeg of laat ook best een keer van komen... dat we zeggen, dit vechten we principieel voor het recht daaruit. Maar daar is tot nu toe, hebben we dat in Amsterdam nog niet uh, gehad. Mevrouw Van Nes, dank u wel. André Van Nes, orde wethouder in Amsterdam.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 Feeling pretty damn hard done by I spent ages giving head, then I remember Het is not fair, vindt Lily Allen. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag... naar aanleiding van nieuws dat u het bijzonder interesseert. Het aantal meldingen van mazelen neemt nog steeds toe. Een klein percentage heeft de ziekte gekregen... ondanks inenting. Hoe kun je toch nog ziek worden terwijl je bent gevaccineerd? Roe van het RIVM weet het antwoord. Verreweg de meeste die mazelen krijgen... Dat zijn uh, kinderen en een enkele volwassenen die niet gevaccineerd zijn. En bijna allemaal uh, vanwege de religieuze achtergrond. Maar we zien ook wel een enkele keer bij uh, kinderen die één keer gevaccineerd zijn. Uh, en dat komt omdat je in het vaccinatieprogramma krijg je de inenting op één jaar en op negen jaar. Als je op één jaar wordt gevaccineerd is 95, 96 procent beschermd. Dus het kan zijn dat je een enkele keer zo'n kind toch mazelijk krijgt. En zelfs na twee keer vaccinatie, nou dan is eigenlijk 99% uh, procent van de kinderen is dan beschermd. Maar een heel enkele keer zie je zelfs bij twee keer vaccinatie nog wel een geval. Maar dat komt maar heel weinig voor. Heeft u een, Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Sealand. Daar is onze verslaggever Sander Bartling. Come down the town, have a look. Uh, I'll go first, yeah. Okay. You see if you don't bang your head when you go. Go down. The ladders are a bit steep, but you get used to them. Okay. Nou dan dalen we af in de pilaar van de oude kanonniers. Hier waren de slaapverblijven en nu is het de koninklijke residentie. Het leidt hiernaar. Touwen, leer, verf. zout. Je ziet de scheuren in de muren. Uh, verf af. De um, place is kind of rusty. Um, is yeah. this a maintenance nightmare? It is a maintenance nightmare, yeah. And zijn parts I mean, there's parts that you can't get to, you know. We think we're okay for the minute, but uh... We will need to do soon. Staatshoofd Prins Michael van het mini-koninkrijk Sealand... gelegen voor de kust van Engeland... heeft in zijn 46-jarige bestaan vele vijanden gemaakt. Maar geen zo berucht als deze. Roest, staatsvijand nummer 1. Op Sealand kun je het hele jaar doorschilderen... en het jaar daarop gewoon weer opnieuw beginnen. Oh ja, SealandGov.org. En dan heb je... Oh kijk, je ziet het al. Become a lord or lady. Nou, Show your support with official nou, sea. Als jij flink geld hebt, dan kun je zo lord of lady worden. En dan krijg je een officieel document toegestuurd. En je kunt ook je inkopen voor een paspoort. Je kunt een uh, identiteitskaart kopen voor 25 pond. Maar ooit was Sealand, gunstig gelegen net buiten de Engelse territoriale wateren... de droom van elke radiopiraat. Wat is er van die droom geworden? specialist Hans Knot... In 1980 was het plan om een moslimradiostation op te richten op het eiland. Dat is nooit doorgegaan. Maar het was de bedoeling om de radio voor de grote hoeveelheden moslims in Engeland te maken, omdat ze nooit een legale licentie kregen. In 1984 is er een plan geweest voor Silent TV. Uitgebreide publiciteit wekenlang, maandenlang in de Britse kranten. Allemaal bluf. Er is nooit wat gekomen. Aandachtig. De enige zaak die me gerealiseerd heeft, naast de paspoorten, postzegels, etc., is het gegeven dat op een bepaald moment een Canadese onderneming, uh, internetbedrijf, op het voort is geweest. Het is een paar jaar actief geweest vanuit Sealand, uh, maar er is brand geweest en toen was het over. Er zijn veel plannen. Wat about um, Wikileaks? Ik heard dat ze interested. waren. Wikileaks, ja. Er is there in ze te proberen en things things have been discussed, but we don't really talk about that side of things. And can you say something about the Pirate Bay? They were interested? Yeah, they were interested, but they didn't really, um, they were really interested, but it didn't really go along with my principles on um, on copyright. On their side, they wrote that they that you did not answer their email. Uh, maybe I didn't. Over zijn zaken praat prins Michael liever niet. Maar mij bekruipt het gevoel dat de radiodroom in de afgelopen halve eeuw... een roestige, geldverslindende, bodemloze put is geworden. Hans Knot ziet dat zo. Er is nooit wat gekomen. Het is één groot komisch verhaal. Aandacht trekken. Hoe moet ik dat nou zien? Is dit de droom van een vrije radiosender verworden... tot een commerciële speelgoedwinkel? Of was het dat eigenlijk altijd al wat hij betreft? Ik denk dat het toen eenmaal uh, het handelswaar de markt kwam, een heel klein speelgoedwinkeltje geweest is. Wat men naast uh, de andere activiteiten binnen de familie Bates deed. bron van inkomsten. Ja. Voor het laatst deze week verslaggever Sander Bartling vanaf Sealand. Zometeen, Venezuela is bang voor een aanval vanaf Aruba en Curaçao. Maar nu eerst. 2, 1, go! Deze dag, 1983. Druk met schat, je hart gaat met die bron, bron! Verslaggever Jack van Gelder blijft er bijna in, deze dag, 9 augustus 1983, bij de eerste officiële wereldkampioenschappen atletiek. De 21-jarige Rob Druppers loopt in de finale van de 800 meter, de ene na de andere atleet voorbij en eindigt uiteindelijk op de tweede plek. En dat terwijl hij zich maar op het nippertje had geplaatst. Ik moest drie dagen achter elkaar uh, op het hoogste niveau uh, presteren en uh, in de series ging dat uh, redelijk makkelijk. Maar In de halve finale toen, uh, had ik een wat mindere dag. Kwam ik eigenlijk als uh, tijds, uh, tijdsnelste in die finale, dus dat was wel wat moeizamer gegaan. De Duitsers in banen 2 en 8. Twee Amerikanen, twee Brazilianen, één Engelsman, Elliot, één druppers. Ja, ik was wel een van de favorieten, want ik had uh, bijna alle Grand Prix-wedstrijden uh, voorafgaand uh, gewonnen. Wat is er nu met truckers? Na twee dagen harde strijd, is er nog iets in dat lijf? Wat gaat daar weer hard? Die gaat er weer hard natuurlijk Cruz. ik wist dat het heel hard zou gaan omdat er een aantal uh, atleten waren die gewoon uh, van kop af uh, heel hard wilden gaan lopen nog 300 meter te lopen hij gaat goed mee druppers want de amerikanen hebben het een beetje moeilijk cruise nog steeds aan de leiding erbij loopt nog steeds elliot achter perner met druppers redt het niet druppers redt het absoluut niet die komt op een vijfde of zesde of misschien zevende plaats. Ik heb, ik heb altijd wel een goede eindsprint. Cruisers aan de buitenkant, Elliot. 100 meter verder is de lijn. Uh, mijn idee was alleen maar volgen en kijken wat ik aan het einde nog over heb. valt nog aan, maar het is Builbeck. Willy Builbeck gaat heel hard. De Duitse die wereldkampioen is geworden, daar heb ik eigenlijk uh, voor dit toernooi en na het toernooi eigenlijk nooit van verloren. Alleen die had toen een geweldige dag en uh, die was al iets te ver weg, die kon ik niet meer halen. Uh, achteraf denk je dan van, misschien had ik iets eerder de aansluiting moeten zoeken, maar in de race had ik het gevoel dat ik moest wachten. En uh, toen ik eigenlijk mijn al inzetten, dus toen was ja, nummer 1 al iets te ver weg. En dat was jammer. Maar alle anderen kon ik nog inhalen, Wat ja. Maar pak laat, Maar pak 3, Maar pak 3 of prank, twee. Hij pakt twee! Zilver! Zilver! We hebben zilver! We hebben zilver! We hebben een zilveren medaille voor Holland. Ongelooflijk! Ja, ik heb dat heel vaak nog teruggehoord. Juist omdat het zo, uh, zo uh, heftig was. We zijn in de atletiek in Nederland niet zo uh, verwend met, uh, met uh, medailles en dan uh, zeker niet op uh, mondiaal niveau. En als het dan een keer gebeurt, uh, dan, uh, ja, dan zijn er journalisten die, uh, die maken dat uh, ook dan weer voor uh, zoveel jaar mee. Ze zijn dan heel enthousiast. En ik had ook wel een goede band met Jack van Gelder. Dus... Wat dat betreft speelt dat natuurlijk ook. En hier is de sportman van het jaar 1983. Het is de winnaar van het zilver op de 800 meter bij de WK in Helsinki. Geef hem een donderend applaus? Rob Driepers. Ik moet zeggen, het heeft best wel impact gehad op, op mensen. Want uh, ik ben nu uh, 51 en ik word er nog steeds op uh, aangesproken. En mensen weten er nog steeds van. Dus uh, ja, dat is wel blijven hangen. Ik ben daarna ook nog wel Europees kampioen en twee keer zilver en nog een wereldrecord gehad. Uh, maar qua wedstrijd uh, ja, is dit wel een van de mooiste geweest. Rob, Rob, <tomst> Rob Druppers over deze dag in 1983 toen hij een zilveren medaille won. Emily Sunday met next to me Venezuela is bang dat het land wordt aangevallen vanaf Curaçao en Aruba. Zwaar bewapende Amerikaanse drones staan klaar voor de actie boven Zuid-Amerika. Dat zegt tenminste de oud-minister van Binnenlandse Zaken onder Chavez. Edwin Timmer, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent onze correspondent in Zuid-Amerika. Hoe komt die man erbij? Hoe deze man erbij komt. Ja, nou ja, hij is ex-minister van Defensie. Dus hij zal toch wel zijn ingangen hebben, uh, zou je zeggen. En uh, ja, zoals je inderdaad zei, hij heeft het gezegd in zijn tv-programma. op uh, de meest bekeken Venezolaanse tv-zender. Hij spreekt echt van een ernstige situatie. En ja, en heeft de Venezolaanse bevolking een beetje bang gemaakt. Dat een aanval op deze rijke olie staat, ja, eigenlijk elk moment zou kunnen gebeuren. Het is kortom nogal een, een beetje koude oorlogstaal. Maar baseert hij zich op hele feitelijke bronnen? Zijn er foto's? Of is het, we moeten hem gewoon op zijn woord geloven, dat dat zo is? Ik denk vooral dat laatste, kijk, dat, dat, ja, dat, dat weet ik ook niet waar hij zich precies op baseert. Uh, alleen ja, hij, hij kwam nogal met, uh, met stevige uitspraken. Is Venezuela bang voor spionage of zelfs voor aanvallen vanuit Amerika? Hoe, hoe realistisch is dat scenario? Ja, ik denk dat je dat sowieso... Uh, kijk, die angst is er natuurlijk sowieso wel. Uh, kijk, Want zij zijn natuurlijk altijd erg, uh, zeker toen Chávez nog leefde, altijd erg kritisch geweest naar, uh, naar Washington. En zeker naar uh, de toenmalige uh, president Bush. Uh, dus wat dat betreft is het niet zo raar. Uh, het kan ook best zijn dat dit vooral voor uh, binnenlandse consumptie is hoor. Uh, kijk, de, de nieuwe president, uh, meneer uh, Maduro, die heeft het natuurlijk niet erg makkelijk. En dan is het opstoken van het vijandbeeld van de VS en de bondgenoten, dus misschien ook de Nederlandse Antillen. Ja, dat is dan, uh, dan wel nuttig uh, kennelijk. Hoe is de verhouding sowieso tussen Venezuela en bijvoorbeeld Curaçao en Aruba? Dat ligt vlak bij elkaar. Nou ja, dat was, dat dat dat is ook onder Chavez wel eens wat gevoelig geweest. Hè? Uh, deze vroegere socialistische leider, die heeft ook verschillende keren gedaan alsof onze Antillen een soort Falklandseiland uh, waren. In 2007 bijvoorbeeld, dat is nog niet zo lang geleden, toen stelde hij dat hij een onderzoek wilde doen naar de noordgrens van Venezuela. Ja, Wat hij eigenlijk bedoelde toen was dat Aruba, Bonaire en Curaçao ja, zo dicht bij Venezuela liggen dat ze een soort waddeneilanden eilanden van Venezuela zouden moeten zijn. Ja, Dat zorgde toen ook, voor de ook op de Antillen in Nederland wel voor wat zenuwachtige diplomaten. Is het sowieso mogelijk Amerikaanse drones op het grondgebied van uh, twee landen binnen het Koninkrijk? Eh, ik denk wel. Nou ja. Wij hebben natuurlijk. Zoals de Telegraaf dat morgen trouwens ook melden. We hebben wel even contact gehad met het Amerikaanse consulaat. Eh, ook op. Want dat, dat, dat heb je ook gewoon op Curaçao. En als je daar met de woordvoerder spreekt. dan zeggen zij ze gewoon van. Nee hoor. Nog van de VS. nog van andere mogelijkheden. staan er onbemande vliegtuigen op Curaçao of op Aruba. Eh, ja. Aan de andere kant. ze zullen waarschijnlijk ook niet helemaal vertellen. wat ze daar hebben staan. Dus ja, wat moet je daarmee? Hoe wordt er officieel gereageerd? op deze beschuldiging vanaf Curaçao... of wordt er geprobeerd om het maar een beetje weg te rommelen? Uh, nou, officieel... Uh, volgens mij heeft minister Pimmelmans heeft niet zoveel uh, willen zeggen. In de Tweede Kamer ja, wordt wel wat vreemd opgekeken... Uh... Maar ja, daar reageert men ook zo van, nou ja, het is al een tijdje stil geweest uh, in Venezuela. Kennelijk is het weer eventjes nodig, maar ja, dan kom ik terug op uh, dat het mogelijk vooral voor binnenlands gebruik is geweest, uh, deze uitspraken. Alleen ja, het verstoort natuurlijk de, de verhoudingen die, die, die, ja. uh, die, die kennelijk een beetje al aardig, die al beter waren. Hein? Minister Tillemans was begin juni nog in Venezuela. En uh, ja, uh, dat verstoort de boel natuurlijk wel een beetje. Edwin Timmer, dank je wel. Wij zijn na tien uur weer terug met KRO Goedemorgen Nederland. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Vanavond van 7 tot 8, Mandjaren. Alles wat u altijd al had willen weten over de Italiaanse keuken met Roberto Pajer, Manager van het Amsterdam Hilton die als gastarbeider naar Nederland kwam. De grote olijfolietest. En de zeer geheime ijsgeheimen van de familie Tadamini. Luister naar Mangiare. Radio 1. Vanavond. Van 7 tot 8. Het nieuws van alle kanten.